De laatste vijf jaar heeft de NS voor ruim 5,5 miljoen euro... aan rekeningen gestuurd naar vandalen Die hadden treinen en gebouwen beklad en vernielingen aangericht. Bij daders die niet meteen zijn gepakt... blijft de rekening openstaan tot ze zijn gevonden. Daders die niet ineens alle schade kunnen vergoeden... kunnen een betalingsregeling treffen, zegt de NS. Zuid-Korea noemt de aankondiging dat Noord-Korea stopt met zijn kernproeven... een betekenisvolle vooruitgang. President Moon heeft volgende week vrijdag een ontmoeting met Kim Jong-un...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 Concert is ook de afsluiting van de tweejaarlijkse bijeenkomst... van de Gemene Best, de landen waar Elisabeth aan het hoofd staat. Het weer, droog en zonnig. In het noorden wordt het een graad of 17, landinwaarts maximaal 24. Morgen maximaal 25, met eerst zon, later buien. Dit was het NOS Journaal. Hi, ik ben Andrew Morton van Australië, specialist Travel Essence. Wilt u deze zomer iets nieuws zien? Australië.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 Winnen vakantie naar Wagrain Kleinhouden in Salzburgerland. Ga naar lekkeropzomervakantie.nl. NPO Radio 1, KRO NCRW. Ik kan de woorden nog niet vinden, geen conclusies aan verbinden. Maar zodra ze zijn gevonden, zeggen wij hoe oh, oh, het oh, met de taal staat, kaas staat. zullen wij gaan. De boodschapper vermoorden als het fout gaat. Piet. Dankjewel Peter en Mieke. Goedemorgen. Dankjewel, zeg ik ook tegen Bert Kranenbarg... die mij vervingende taalstaat. De taalstaat heeft u ook verteld waarom ik er een paar weken niet was. Mijn vrouw is ernstig ziek. Woordenstroom kwam op gang. Aardige woorden, krachtige woorden, lieve woorden... ondersteunende woorden, wijze woorden, moedgevende woorden. Ze verzamelden zich in mijn mailbox, op kaarten, op kaartjes... in WhatsAppjes en sms'jes. Ik las ze vele malen over. Ik las ze voor aan mijn vrouw, omdat ze zo mooi waren... Of zowel gemeend, zo liefdevol of zo troostrijk. Eigenlijk was het een soort taaltherapie. Een vlot van woorden en zinnen waarop je je staande kunt houden. Ook al doen de golven er van alles aan om je ervan af te werpen. Dat gebeurt dus niet. Van taal kun je je beter gaan voelen. Welkom in de taalstaat. Laten wij nog eentje drinken, laten wij nog eentje doen, Eén glas omhoog vanavond. Kom mee, kom mee, want we zijn al roet, ik ben een vol geweest, ik geef toe. Af en toe ben ik iemand die niet weet hoe en ik probeer het juist te doen voor ons beiden. Ook al zijn er tijden geweest dat ik niet wist wat ik moest en ik was egocentrisch, vergeef me. Wow. Sorry dat ik was vergeten, maar alleen, allee. Tijd om te spreken, wij zijn gemaakt voor deze Vergeef me al mijn fouten, in alles wat ik denk Ik wil niet alles meer onthouden, maar dat bewijst dat ik leef dus alleen Allee, alleen, alleen, alleen, allee, allee, alleen, alleen, alleen. Ik begrijp dat jij niet gelijk met mij bij de tijd kan zijn, spijt op mij, maar alleen Laat ons lopen naar het licht, ik buig geluid en de tijd voor je. Ik laat het zijn zoals het lijkt voor je. En als het moet, dan heb ik spijt voor je. Ik heb begrepen en begrijp voor je, en heb vergeven en begrijp voor je. Niks verzwegen, geen verzwijg voor je. Ik heb geleefd en heb gefaald. Ik heb beleefd en heb betaald, het is bewezen en beaamd. Bekeken door een lens en door een raam, bewegen we de sterren en de maan, kan maar kennen. Vergeef me al mijn fouten, in alles wat ik denk. Ik wil niet alles meer onthouden, maar dat bewijst dat ik leef, is dus alleen. Bij de trekker zijn, spijt het mij maar alleen. Spijt het mij maar ralé. Spijt het mij maar ralé. Vergeet mijn fouten. In alles wat ik denk, wil niet alles meer houden. Maar dat bewijs dat ik leef, alleen. alleen. Hij spijt spijtig mij maar Spijtig mij maar Een van de beste rappers van Nederland, Diggie Dex, samen met Kraantje Papa. Allee, zo heet de nieuwste single van Diggie Dex. Dit is de Taalstaat. Alles staat in bloei in de Taalstaat. Ik kijk door een waas van woorden. Ik zie ze ontluiken en zinnen vormen. Het blijft een wonder. Dichterschrijver Peter Verhelst is hier. Zo meteen praat hij over zijn nieuwe roman, Voor het Vergeten. De achtste kandidaat in onze zoektocht naar de beste leraar van Nederland en België... stellen we aan u voor. Hij heet Bert Besterveld en komt uit Leiden. In de Digitaalstaat ontmoeten we Tim de Gier... Vandaag op het menu die van onze eigen. De koers van de natjes, de Amsterdam Gold Live vanuit Amsterdam Nieuw-West is dit de Rode Lantaard. Het geluidarchief van het Instituut is onderwerp van een symposium. Over dat bijzondere archief praat ik met collectiemanager Douwe de rust- en taalkundige Mark van Oostendorp. René Appel bespreekt de TNA van André Hazes. Het taaloket wordt bemand door Jacob de Kraker. We worden weer even domweg gelukkig in de taalstaat. Er zijn vergeetwoorden en er is een week dicht. Het laatste Het was nog niet eerder gebeurd... de befaamde Pulitzerprijs voor een popmuzikant. 75 jaar lang ging deze bekroning naar een klassiek muzikus... of af en toe naar iemand uit de jazz. Deze week werd bekend dat Kendrick Lamar de prijs krijgt voor zijn album Damn. Hij brengt ons bij de vraag of dit ook in Nederland mogelijk zou zijn... een literaire bekroning voor hip-hop. Aan de telefoon Raiko Disseldorp, hip kenner en auteur van het vorig jaar verschenen interviewboek Hip-hop in Nederland... Dag Raiko... Goedemorgen. Raiko, goedemorgen. Raiko, hij zou er moeten zijn, maar... Hallo, Raiko, ben je er? Uh, hij is er wel, maar we horen, <laughs> we horen hem niet. Hallo, Raiko Ja, Dan gaan we eerst even naar uh, uh, Ivo de Wijs. Met hem praten we over het uh, hertalen. Ivo, goedemorgen. Er is een storing hier bij, uh, met de telefoon. Misschien nu Rijko Disseldorp toch? We horen we absoluut niks. Of ik luister misschien verkeerd af. Dat zou ook nog kunnen. Maar dat is ook niet zo. Hallo? We zijn even wat aan het proberen. En de telefoon is niet te horen. Hè? Uh, zullen we even uh, muziek draaien? Dan gaan we het even onderzoeken. Dat lijkt me het allerbeste. Elke morgen om half negen komen wij Katinka tegen. Blauwe ogen, blonde lok, helgeel druidje, korte rok. Maar ze trippelt zwijgen naast haar maan. Daarom zingen alle jongens haar verlangen na. Nou, eens een keertje om, stiekem je over je schouder. Je maan merkt het toch niet eens kom. Kleine kokette Katinka, ben je verlegen misschien? We willen zo graag nog heel leven, een glimp van je wipneusje zien. Tegen. Hakjes tak op de stoep, korte rok met nauwe koek. Maar haar blik verraadt geen nee of ja, daarom zingen alle jongens haar belang het na. Kleine kokette katinka, kijk nou eens een keertje om. Stiekertjes over je schouder, je maan werkt het toch. Ben je verlegen, misschien? We willen zo graag nog heel even een glimp van je witneusje zien. Kleine kokette Katinka, kijk nou eens een keer. Thank mm -hmm. you. Klim van je wipneusje zien zingen uh, Nederlands hoop... van een uh, onvolprezen box die onlangs is uitgekomen. Kleine, coquette Katinka, dat ooit ook een songfestivalliedje is. Nou, we gaan het nog één keer proberen. Uh, Rijko Disseldorp. goedemorgen. Ja, goedemorgen. Huh? goedemorgen. Wat een opluchting, zeg. Uh, goedemorgen. Ja, uh, de bekroning van Kendrick Lamar voor jou, was dat een verrassing? Uh, ja, ik denk wel dat het een verrassing was... Uh, dat hij de Pulitzerprijs heeft gewonnen. Maar ik denk wel dat hij binnen hiphop... Uh, wel de belangrijkste rapper van dit moment is voor mij en heel veel mensen. Uh, dus ik vind het wel zeer terecht eigenlijk dat hij uh, ja. het heeft gewonnen. Ja, maar ah. nu, nu de vertaalslag naar Nederland. Is er in Nederland ja. uh, een hiphopper waarvan je zou kunnen verwachten... nou, die komt in aanmerking voor de PC-hopprijs... of voor de pc prijs of de PC-hoofdprijs. Ja. Welke hiphopper ja, zou er in Nederland daarvoor uh, uh, in aanmerking kunnen komen? Ja, ik weet toevallig dat jij ook een liefhebber van hem bent. En ik denk zelf aan Frisco. Ja. Uh, en uh, nu wil je vast weten waarom. Ja, zeker. Ja, ja, ik denk dat hij ook, net als Kenneth Lamar, heel goed allerlei thema's kan uh, pakken. En uh, bijvoorbeeld uh, het nummer Angst, waarin hij ook over uh, uh, terrorisme praat en de dreiging. En aan de andere kant ook een heel erg uh, introspectieve nummers kan maken. Ja, we kunnen, ja, kunnen, ja. uh, kunnen uh, Rijko een klein stukje van Angst laten horen. Maar hoe ja. kan ik van mezelf houden als ik word benaderd met angst en haat? Als potentiële terrorist, jihadist, radicale... De van de Ja, dat, dat is uh, engagement. Hè? En dat is ook wat uh, het werk van Kendrick Lamar kenmerkt. Ja, zeker. En ik denk ook dat, omdat die prijs natuurlijk ook een literaire prijs is, ja. dat het ook heel goed laat zien nu dat hip-hop ook een onderdeel van literatuur is. En ook voor mensen die. Uh, hip-hop niet als een kunstvorm zien, of helemaal niet als kunst. Dat ja. ze op deze manier door een Lamar of door een uh, ook zien dat het uh, wel degelijk kunst is. Ja, misschien dat er een jury ja. in Nederland, een jurylid in Nederland... meeluistert, dat ik denk, die Fresco die zou wel eens in aanmerking mogen komen voor een literaire prijs. Dank dat je even aan de telefoon kwam. Hey, Hertalen mag. Het is de enige manier om literatuur uit, uh, ja, uit het verleden te redden van de vergetelheid. De opmerkelijke uitspraak van Marita Matthijs in de Volkskrant van een week geleden. De emeritus-hoogleraar moderne Nederlandse letterkunde was altijd fel gekant tegen bewerkingen van literaire klassiekers. Maar nu is ze helemaal om en vindt ze het bewerken en inkorten van literaire pareltjes een noodzaak. Omdat jongeren de boeken anders echt niet meer lezen. Dat moet schrijvers die zich in het verleden zo aan zo'n klus waagden, de deugd doen, want zij werden uh, nogal eens weggeworpen. Uh, dag cabaretier, dichter, schrijver, herverteller Ivo de Wijs. Goedemorgen. Goedemorgen Frits. Ja, ja, ja, dat weer. wist ik al jaren natuurlijk dat niemand dat meer las. Ja. Dus ik kijk ervan op dat een hoogleraar dat zo laat ontdekt. Ja, maar jij, jij wist het al, want jij hebt toen uh, bijvoorbeeld Woutertje Pietersen herverteld. Woutertje Pietersen he? de camera obscura en nog een boek. Ja? Ja, ja. Ja. En, en ik heb nog een hele verlanglijst. Ja, ja en, en hoe werd daar toen op gereageerd toen jij dat deed? Ja, slecht. Je mocht er niet aankomen van het monsterverbond van uh, literatuur, literatuurhistorici en critici. Je moest eraf blijven. En, en uh, daar heb jij je niks van aangetrokken, gelukkig. En waarom deed, nee, u, nee, maar ik, ik waarom heb, deed je? Ik heb mijn humeur wel veel wel, uh, schade gedaan, hoor, die slechte kritieken. Ja? Van ja. hij moet eraf blijven, wat denkt die gek wel? Ja? ja heb je dat geraakt? Ja, hey, ik, doe, ik doe het ook niet meer. Ik, uh, uh, ik, ik, ja, dat heeft mij geraakt. Zeker heeft mij dat geraakt, ja. Je voor de wijs heeft het verkleuterd. Nou, dat soort dingen. Dat gaat niet in je koude kleren zitten. Want dat was natuurlijk nooit mijn bedoeling. Nee. nee. Wat was je bedoeling? Mijn bedoeling was om de boeken van vroeger... die ik mooi vond, naar een nieuw publiek te brengen. En ik heb zelf in mijn jeugd ontzettend genoten... van de Oud-Goud-serie. Dat waren hervertellingen van klassieken. Ja. Die ken ik nog steeds. Zo, zo moet het beginnen. En je kan altijd terug naar de oorspronkelijke brontekst. Wie wil? Ja. Je blokkeert toch niks... Nee. En ineens komt daar nu Marita Matthijssen... die overigens ja. een schitterende biografie over Jacob van Lennep heeft geschreven. Ja, heb ik gelezen. Hartstikke ja, mooi. Ja. En, ja. En, en die zegt nu van, uh, ga het maar hervertellen of hervertalen... Uh, dan, dan uh, raken de jongeren wel weer geïnteresseerd. Nou ja, dat, dat hoop ik. Dat komt natuurlijk net een beetje te laat voor een deel. Is dus het literatuuronderwijs al afgeschaft, heb ik begrepen. Maar uh, vooruit redden wat er nog te redden valt. Ja. Ja, ja, je haalt met terugwerken de kracht je gelijk, Ivo. Ja, maar het is inderdaad toch een beetje te laat. Ik, ga er niet meer... ik had nog inderdaad Bredero willen doen. Ja. Ik had nog Pieter Langendijk willen doen. Ja. Ik had nog Sarah Burgerhaard willen doen, Ferdinand Huik. Het zal er wat mij betreft niet meer van komen, helaas. Het is het, het Bredero-jaar dit jaar, dus waar wacht je op? Ja, waar wacht ik op? Ik ben gewoon uh, uh, oud en ik heb geen zin. Kijk, Mar Marita is op, maar er zitten nog zat zuurpruimen over. Hoor. Die vinden <lacht> dat het allemaal wonderlijke paardjes zijn in die Nederlandse literatuur... en dat je de handen er niet aan mag waken... Maar gewoon, ja, dat is niet waar. Het tweede deel van Wouter Pieters is gewoon veel saaier dan het eerste. Uh, de de Gijsburg van Aamstel begint met vijf pagina's. Monoloog. Ga er maar aan staan. Ferdinand Huik zit boordenvol. Details die niet ter zake doen. <coughs> Daar mag je toch eens aankomen, voor mij. Maar Ivo. Goed, gelukkig is het nu ook van de literatuur. Ivo, ja. dankjewel. Fijn dat je even op de telefoon kwam. Dag. De taal in de zaterdagkranten. Taal, ja, de taal in de zaterdagkranten. Die zijn uh, uitvoerig bekeken door Lennart van Dijk. Uh, Lennart, waar ben je tegengekomen? In de Volkskrant viel de kolom van Peter Middendorp op. De titel is Niets met een hoofdletter. Hij begint zo. Ik weet niet of ik me ervoor moet schamen... of er stiekem ook een beetje trots op zou moeten zijn. Maar de waarheid is dat ik ook deze week weer niets te vertellen heb... en dat ik dat ook deze week weer in exact 500 woorden zal doen. Vervolgens schrijft hij over schrijven over niets. Als ik eenmaal niets heb om over te schrijven... maak ik daar graag ritmische zinnen van. Lettergrepen tellen. Zorgen dat de nadrukjes op de goede lettergrepen staan. Ritmische zinnen verhullen de leegte van proza dat nergens op slaat. In het AD kwam ik de kamikaze-mier tegen. Dat is een zelfmoordmier op Borneo... die officieel de Colobopsis Explosens heet... en zichzelf opblaast als er gevaar dreigt. Bij die ontploffing komt een giftig goedje vrij... dat de aanvaller doodt, maar de mier overleeft het zelf ook niet. In het AD Magazine deze week een fiets-special met natuurlijk veel fietsstaal. Laveren door de stadsjungel... en wordt de Speed Pedelic, de fiets met raketaandrijving... een serieuze filekiller... In de Telegraaf veel aandacht voor de bekerfinale van morgen tussen Feyenoord en AZ. In de voorbeschouwing wordt enige voorkennis verwacht van de lezer... want in de koppen van de verschillende artikelen over die wedstrijd... wordt geen speler bij de echte naam genoemd. Extra impuls voor Gio, Feyenoord vreest voor gevaar Ali en Wout... en RVP man voor de finale. Voor de voetballeke onder ons Gio is Feyenoord trainer Giovanni van Bronkhorst... Ali en Wout zijn de AZ-spitsen Ali, Janbaks Baksh en Wout Weghorst. En RVP of RVP is Robin van Persie. In de trouwbijlage Letter en Geest een artikel van Paul Klaas... schrijver van het boek Gouden Vertaalregels. Vertaalregels. Een goede vertaling moet lezen alsof je Nederlands leest... Als ik in de boekhandel nieuwe vertalingen bekijk... zie ik vaak al heel snel... dit is uit het Engels of Frans vertaald... in een taal die je alleen maar in vertalingen aantreft. Vertaals noemt hij dat. Dan worden er uitdrukkingen uit een vreemde taal overgenomen... Alsof het, uh, alsof het om een bewuste stijlfiguur gaat. His feet walked him down the street is vrij gewoon Engels. Maar als je het vertaalt met... zijn voeten wandelden hem over straat wordt het onzin. Echt Nederlands wordt het pas als je zegt... zijn voeten voerden hem over straat. Dan Pauline Cornelissen. Zij schrijft in haar NRC-column over dotan-spaties. Dotan was onder meer ontmaskerd door zijn spatiegebruik. Dotan-spaties zien er zo uit. We gingen naar het concert, spatie, comma, en we hebben zo genoten. Je kunt zeggen, de fans zijn zo de totan geobsedeerd... dat ze zelfs zijn spatiegebruik overnemen. Maar dat is niet aannemelijk. Een raar geplaatste spatie is als een vingerafdruk. Die valt niet op, maar is er wel. Dankjewel, je Lennart. Het is zaterdag. Tijd voor De Taalstaat op Radio 1. Peter Verhelst, 56 jaar, is schrijver, dichter in België... al vele malen bekroond, maar toch ook in Nederland... niet onopgemerkt gebleven. Door zijn diep doorvoelde, ik vind, zeer sensitieve poëzie... waarin hij de taal oprekt tot de uiterste grens. Daar houden wij natuurlijk van in de taalstaat. Peter Verhelst heeft een nieuwe roman geschreven, zijn elfde... die heet Voor het Vergeten. En die schreef hij na de plotselinge dood van zijn moeder... in november vorig jaar. Dag Peter Verhelst. Hey. Welkom. Er liggen drie hoofdkussens met erop de gezichten van Multatuli... Wolkersen. Elschot. Welk kussen past het best bij jou? Oei, ik zie Klaus, uh, Annie M. G. Schmid en Hella Hazen. Oh, dat zijn de kussens van vorig jaar. Ja, maar die, ik kan <lacht> ja, wel kiezen maar, daartussen. Ja, dan uh, kies uh, daar dan uh, maar uit. Ja, dan kies ik natuurlijk voor Klaus. Ja. Uh, die De, de alleskunner. En, uh, en Hella Hazen, hoe hoog ik haar acht. Ja. Um, ja. Je kunt alleen maar voor Klaus kiezen. Die ja. heeft alles gedaan. Ja. En een groot voorbeeld voor, een, voor Vlaamse schrijvers en dichters. Ja, die is, is van heel grote invloed geweest. Alleen al door wie hij was. En ook door. door hij heeft zoveel. Dat is bijna krankzinnig. Die man heeft zoveel geschreven. Ja. Ja. Dat je er niet aan kunt ontkomen. Nee. Ja. Heb je zelf ook zoveel geschreven? Ik vrees dat ik aardig op weg ben. Ja? Om heel ja. veel te hebben geschreven. Ja. Maar het leuke is dat ik zowel in theater als poëzie, als, uh, als libretto's, uh, als, als romans uh, mag schrijven. Ja. Heeft de taal van Klaus jou beïnvloed? Um, nee, maar ik denk wel de vrijheid die, zich, die hij zich permitteerde. Uh, Klaus was een speler heeft zich nooit iets van regels aangetrokken... heeft alles naar zijn hand gezet. Soms op bijna chockerende wijze. Maar dat doe jij ook niet. Hè? Je rekt, ik zei in mijn inleiding, je rekt de grenzen van de taal op. Ja, wel, ik denk eigenlijk dat, dat de vrijheid die Klaus zich permitteerde... veel uh, schrijvers toeliet om onbeschaamd hetzelfde te doen. Ja. Ja. Maak jij onderscheid tussen genres... een verschil tussen pro proza en poëzie? Ja, mocht ik 350 bladzijden puur poëzie hebben geschreven, dan zou het, zou het heel lastig zijn om het boek te lezen. Um, af en toe, uh, ik hou heel erg van, van poëtisch proza. In die zin dat, je, uh, dat eerder de taal dan, dan het verhaal belangrijk is in een boek. Daar hou ik heel erg van. De taal belangrijker dan het verhaal? Ja, dat, dat de taal de manier waarop iets wordt verteld, eigenlijk het verhaal wordt bijvoorbeeld in die roman. Je kunt ja. niet echt zeggen dat daar een, een echt verhaal... zich afspeelt in 350 bladzijden... omdat het zo um, gefragmenteerd is... maar tegelijkertijd is het, het verhaal... Is natuurlijk het verhaal over het verdriet. Over het verdriet, over de dood, over over de de dood, dood. Van, je, van je moeder. Ja, ja. Ze, over, ze overleed plotseling aan een ja. hartaderbreuk. Wat is mm -hmm. dat eigenlijk? Ik had dat nog nooit van gehoord. Nee, dat is een heel algemene term... die eigenlijk de lading totaal niet dekt. Een hartader breekt niet... Dat betekent gewoon dat iemand in één, twee seconden overleden is aan een hart falen. Uh, dat is eigenlijk een Vlaamse term, veronderstel ik. Uh, een hele plastische. Maar het, het geeft ons, de achterblijvers, wel een woord waaraan we ons kunnen vastklampen. Ja. Dat, dat is het eigenlijk. Hoe, hoe was de band met je moeder? Oh, ik had een heel goede band met mijn moeder. Mijn moeder was een lieve vrouw. En, en, en ik hield heel erg van de manier... Zij heeft mij geleerd wat schoonheid is. Wat uh, schoonheid is? Ja, ze omringde zich heel graag met mooie dingen. Niet noodzakelijk functionele dingen hebben we gemerkt vaak... Hmm. Maar mooie dingen. Zoals? Ik oh, bedoel, een, een tafeldekje op mooie wijze... Dat, dat maakt dat het feest is. Um, je kunt evengoed een, een mooi koffiezetapparaat kopen. Um, je kunt evengoed uh, mooie dingen aan je muur hangen. En je maakt dan dat die op elkaar afgestemd zijn. Zodat het hele huis ongeveer een soort kunstwerk wordt. Dat is mij zeer dierbaar. Dat doe ik ook. Ja. Ik omring mij heel graag met dingen die ik mooi vind. Um, en dat heb ik natuurlijk aan haar te danken. Dat is kwestie van blik. Je hebt een hele mooie bril op. Ja, dank u. Die heb je dus ook met zorg uitgekozen. Ja, absoluut. Daar ben je lang mee bezig. Ja, omdat, omdat ik weet dat iemand die gemaakt heeft met heel veel liefde. Ja. Dus, en ik ja. hou daar heel erg van, van de passie van de maker. Toen zag je dat beeld van je moeder. Ja. Toen ze was overleden. Het is een heftig beeld. Mm -hmm. uh, maar zou je het willen voorlezen? Ja. De manier waarop je daar ligt. Op je rug, arm achter je hoofd. Je oogleden zo fijn gesneden nu ze dicht zijn. De wimpers als zwart garen. Het hoofd een kwart slag omhoog. Alsof je met gesloten ogen in de eerste zon kijkt. Na een lange winter. Je oor rozig doorschijnend. Je oogleden lichtgevend. Je glanzende oogleden. Alsof je in een glinstering hebt gekeken. Je mond half open. Alsof je midden in een zin. Marmerwit. Hoe dominant was dat beeld voor jou? Dat is een gigantisch beeld. Uh, als je gaat kijken ook naar de opgebaarde moeder... dan is het een, een ondoordringbaar beeld. In die zin dat het beeld zo groot is... dat je plots doorhebt dat je geen herinneringen meer hebt. Ze versperren gewoon dus dat beeld verspert de herinneringen. En, en, dan, en dan komt het erop aan uh, om dat uh, beeld weg te poetsen. Mm -mm. Om zoals je vader het omschrijft... Om het te overschrijven. Wat nee. bedoelt hij met dat woord? Dat is, dat is bijna een geniale vondst, vond ik, van hem. Eh, hij deed alsof hij een computer was en een insertknop had... waardoor hij wat er stond, namelijk het beeld van, van mijn moeder... op haar sterfbed kon overschrijven met alle mooie herinneringen die hij had aan haar. En dat is van een, van een krankzinnige sterkte... Ik ben daar niet in geslaagd. Het heeft maanden geduurd... voor ik hele simpele dingen weer wist van mijn moeder. Zo dominant was dat ja, beeld dat, dat je net hebt beschreven. Absoluut. Je, je boek heet Voor het Vergeten. Nu uh -huh. denk ik met, met vergeten... bedoel je vergeten van dat beeld van die overleden moeder? Of bedoel je er nog meer mee? Ja... Het, het gekke is dat als iemand sterft... dat je eigenlijk bijna aan jezelf en iedereen belooft... dat je alles zult bijhouden van die persoon... dat niets zal verloren gaan... terwijl je weet dat vanaf de eerste seconde dingen verloren gaan. Herinneringen, kleine dingetjes. Uh, en, en dus die titel van het boek heeft eigenlijk twee mogelijkheden. Het is wat zich afspeelt voor het vergeten in tijd. Mm -hmm. Wat we willen behouden en tegelijk moet je vergeten, anders heb je geen leven meer. Nee. Het leven moet zegenvieren. Er staat een gedicht in je boek ja. uh, over dat vergeten. Mm. Dat heet ook voor het vergeten. Dat wil ik heel graag horen. Ja. Zolang we niet vergeten, gaat niets verloren. Laten we dus vergeten. Maar alleen zoals we door te praten... iets uiterst traag kunnen laten verdwijnen. Daar zie je het. Zie je het nog nauwelijks tegen de zon in. Zolang we niet vergeten dat iets van ons verloren mag gaan... ...eindelijk, zoals er een zwijgen bestaat... ...dat een vorm is van zingen, dat een vorm is van dragen. Een lichaam zo te dragen dat het door ons heen... ...alsof het uiterst traag valt, iets als glas onder vuil. Misschien is dat het lichaam dat als een wijnglas zingend... ...zwijgend gedragen wil worden. Dat wij het zo in de lucht heffen, dat het al maar lichter wordt... Daar zie je, het. zie je het nog nauwelijks tegen de zon in. Ja, misschien brengen de kleuren waarin het licht breekt ons naar huis terug. Hè? Ja. Uh, je schrijft als we niet vergeten, gaat niet verloren. Vervolgens zeg je, laten we dus vergeten. Dat lijkt een tegenspraak. Hè? Ja, maar dat is het, het grote wonder van wat wij willen. Wij willen dat het leven zegeviert. Dus moeten we een, na het verlies opnieuw beginnen. Anders stopt de wereld. We moeten opnieuw verhalen verzinnen. Zelfs... Door, en we kunnen dat alleen door de oude verhalen te veranderen. Ja. Letterlijk. En daarom... Je hebt het ook steeds over veranderen. Je verwijst naar het boek van uh, Ovidius. Ovidius ja. hoe, hoe oud is dat boek, dat metamorfose? Dat net 2000 jaar oud. En dat is voor mij van kindsaf af aan de Bijbel geweest. Ja. Omdat... Het hele on, het, het ontstaan van de wereld wordt erin beschreven. En altijd zijn er mensen die, of die in dieren veranderen, die in bomen veranderen. En ja, er, eerst... staat, er staan een prachtige verhalen. Je geeft, ja. je geeft je boek een voorbeeld. <kuggen> Apollo, die getroffen wordt door de pijl van cupido. <kuggen> enorm verliefd wordt op ja. Daphne. Maar Daphne, die is door diezelfde cupido geraakt door een loden pijl. Ja. Dus ze wil niets van hem weten. <kuggen> uh, en dan gaat. Uh, Apollo achter Daphne aan. Ja. Hij legt zijn hand op haar heup. En vervolgens... Verandert in een laurierboom. Ja. Wat een beeld. En het gekke is dat er wat een... Wat vlant... illustreert dat? Wat illustreert dat voor jou? Waarom gebruik je dit verhaal? Ik gebruik dit verhaal om twee redenen. Eerst en vooral om... om weet je, het, het leven is ontoereikend. Er, er, er, er zijn dromen wat we verlangen. En er is wat er echt gebeurt. En in het echt... Hoe graag hij haar zo graag zou kunnen zien. Ja. Ze verandert in een... Het is onmogelijk. En dan heb je het tweede ding. Waar ik echt al van kind af zot van ben. En dat is namelijk een, een beeld van Bernini. De grote, grote beeldhouwer. Die ja. in marmer Apollo en Daphne afgebeeld heeft. En, en in dat beeld zie je het meisje veranderen in een boom. Echt mm -hmm. fenomenaal. Ongelooflijk. Zat het in Florence toch? Ja, ik echt, heb het gezien. Echter ja. dan ja. echt. Ja. Ja. En dan zie je. Apollo erachter staan. En wat zo mooi is, hij kijkt niet naar haar. Hij kijkt voorbij haar. Hij ziet wat hij niet meer heeft. En die wanhoop, die, de blik van die man... is mij ongelooflijk dierbaar. Dat is de blik van wij die weten dat we iets hebben verloren. En daarom past hij perfect in het boek. Ja, ja. ja. dat is de taal. Hè? De verhalen van vroeger die ja. een vluchtweg uit het verdriet ja. kunnen bieden. Je zegt het heeft maanden geduurd... maar het is ja. uiteindelijk gelukt dankzij de taal. Ja. Uh, is dat voldoening als het lukt? Het, de voldoening ligt in het doen. Ik hou ontzettend van schrijven. Ja. Dat is mijn manier van denken, van ademen. En in die zin is het zoeken naar het juiste woord natuurlijk... De, het, ja, dat is de grootste vreugde bij Ja, Als, als, uh, als je... Je bent schrijver. Uh -huh. Taal is jouw materiaal. Ja. Er zijn heel veel mensen die kunnen niet schrijven. Of niet zo schrijven zoals jij... Of hebben die taal niet bij handen? Uh, en die worden ook overmand door verdriet... Hm. door de plotselinge dood of door de dood van een dierwaren. Ja. Wat moeten zij als de taal geen hulp kan bieden? Ik ben helemaal geen, geen consulent of therapeut, nee. helaas. Maar ik weet wel dat er mensen bestaan of boeken of kunstwerken... die je helpen uh, een vorm te vinden voor dat verdriet. En zodra je een vorm hebt natuurlijk, is het hanteerbaar. En alles is toegelaten in tijden van verdriet, denk ik dan. Jouw boek kan helpen. Ik hoop het. Dank voor je komst. Dankjewel. De zoektocht naar de beste leraar Nederlands van Nederland en België 2018. Ja, uh, het, het programma is een beetje anders uh, door een telefoonstoring die we hebben in een gloednieuwe studio. En sommige uh, draadjes of chipjes uh, lopen nog niet precies zoals wij willen. Uh, nog drie kandidaten te gaan in onze zoektocht naar de beste leraar Nederlands van Nederland en België 2018. En dan is het woord aan de jury en vervolgens aan u. Zaterdag 26 mei maakt minister van onderwijs is Ari Slot bekend, naar wie dit jaar de titel gaat. Misschien is dat wel Bert Besterveld, 30 jaar jong... en sinds zes jaar docent Nederlands. Hij geeft les aan de bovenbouw van HAVO en VWO... op het Visser Hoofd Lyceum in Leiden. En daarnaast heeft hij twee brugklassen VWO onder zijn hoede. Uh, goedemorgen, uh, Bert uh, uh, Besterveld. Goedemorgen. Uh, mag ik Bert zeggen? Zeker. Ja, ja. Uh, altijd al docent Nederlands willen worden? Absoluut niet. Absoluut nee. niet? Nee, absoluut niet. Ga even lekker voor de microfoon zitten. Ja, okay. ja. Um, nee, ik ben het voor het geld gaan doen. Voor het geld gaan doen? Voor het doen? geld, ja. Ik, uh, ik studeerde uh, Nederlands tegelijkertijd uh, met, mijn, uh, met mijn vriendin van destijds. En we waren alle twee tegelijk klaar met, uh, met studeren. En uh, zij was al docent Nederlands en, en heel goed ook. Ja. Uh, en ja, het enige wat bij mij gebeurde was dat mijn studieschuld opliep. Ja. En daar moest ik iets aan doen. En ik was doodsbang om het onderwijs in te gaan. Maar ik had echt geld nodig en toen ben ik het gaan doen. En waar ben je begonnen? Uh, in Warningsveen op het Koenenkoopcollege. Uh, dat heb ik vier maanden gedaan. Ja. Als, als invaldocent. En ik, ik, ik mee uit mijn hoofd was ik de derde of vierde invaldocent... van dat jaar voor bepaalde klassen. Ja. Kortom, mijn angst om het onderwijs in te gaan was volledig terecht. Want ik deed ongeveer alles fout wat ik uh, fout kon doen. Wat deed je bijvoorbeeld fout? Nou ja, wat, je... Wat, wat kan een beginnend docent fout doen dan? Wat doet hij dan fout? Uh, nou ja, je moet natuurlijk... Uh, uh, uh, je, je gaat totaal, tenminste als ik over mezelf spreek... ...idealistisch uh, het onderwijs in. Ik wil uh, een leerling vooruit helpen. En, en, alleen, er zit ook een klas met 30 leerlingen voor je neus. Ja. Uh, en het is leuk als je één iemand vooruit wil helpen... ...maar die andere 29, daar moet je ook nog iets mee. En dat ging niet helemaal lekker. Dus ja, elk, ik, ik gaf mijn een uur op. 14, 15 les, denk ik. Uh, maar elke, elke middag kwam ik met een bonkend hoofd thuis van wat, wat er weer allemaal was gebeurd. Um, maar daar leer je wel van? Daar Natuurlijk. leer ik heel veel ja, van, ja. ja zeker. Goedemorgen Trudy Koenen, een van de drie juryleden. Goedemorgen. Goedemorgen. Um, ja, uh, uh, uh, herinner je jezelf nog als beginnend docent? Eén troost voor hem, dat heeft iedere leraar. De eerste jaar dacht ik, ik stop hiermee. Ik kan het niet en ik leer het nooit. Oh Ja. En, ja, en, ja. en was dat ook het verschil tussen de ene leerling en de 29 anderen? Of lag dat bij jou weer anders? Het lag bij mij anders. Ik had het idee dat ik totaal geen grip op de klas had. Dat ze uh, mij negeerden en deden toch wat ze zelf wilden. En uiteindelijk bleek dat dat helemaal niet zo was. En uh, dan komt het helemaal goed. Ja. Het is helemaal goed gekomen. Hè? Je bent jurylid van uh, de beste leraar ja. Nederlands voor Nederland Wat en België. Wil je meer? Ja, we, ja <laughs> bedankt, hoger kun je niet, uh, <laughs> kun je niet klimmen, nee. Trudy. Uh, nee, blijf, blijf goed luisteren en dan uh, uh, komen we zo meteen bij je terug. Goedemorgen ook Puk Collé. Je hebt ah. Nederlands van uh, Bert ja. Besterveld in 4 ja. VWO. Zeg je Bert of meneer Besterveld? Meneer Besterveld. Kijk, en je hebt hem aangemeld voor onze zoektocht. Ja. Uh, waarom is hij voor jou de beste? Ja, uh, het is niet allemaal straight uit het boek, weet je wel. Het is niet van, ja, maak deze opdracht, maak dit, maak dat. Het is gewoon, hij betrekt heel erg ons leven... en zijn leven er zelf bij, zodat de lessen veel persoonlijker zijn... en de onderwerpen gewoon veel interessanter klinken... dan maak opdracht 23. Ja. Welke welk, welk onderwerp van jouw leven heeft hij bijvoorbeeld behandeld... of van jullie leven? Nou, uh, bijvoorbeeld uh, een keer dat hij naar zijn moeder moest of zo, om haar aan te spreken. Dat heeft hij dan bijvoorbeeld ook in de les verteld. Terwijl heel veel mensen van onze leeftijd hebben dat ook, weet je wel. Want je begint steeds zelfstandiger te worden... en je wil steeds meer een beetje afstand van je ouders creëren. Dus het was wel fijn om te horen totdat dat dan niet alleen bij ons is... maar ook gewoon bij andere generaties gebeurd is. Ja, ja dus ook bij Bert Besterveld. Ja, precies. Uh, ja, dus uh, is dat de manier waarop je uh, Bert uh, de lessen interessant maakt... voor je leerlingen? Um, Blijkbaar hun, om, sowieso om wel. Hun ja. heel, om hun eigen leven erbij te betrekken. Ja, vind ik wel een heel belangrijk doel. Ja, om uh, uh, om de, de stof, naast dat ik wil laten zien hoe mooi het vak gewoon. Wel is uh, om de stof te gebruiken om leerlingen over zichzelf te laten nadenken. Ja. Ja. Vind, hoe komen leerlingen Nederlands uh, bij jou de klas binnen? Vinden ze het al meteen leuk of, zeg, of moet je echt een, uh, uh, is het een kruistocht? Moet ik, je het veroveren? Nou, kruistocht dat klinkt wat heftig, uh, maar ja, je moet zieltjes winnen, zeker. Dus dat, dat doe ik ook altijd in de eerste lessen. Dan stel ik ook de vraag: wie vindt het leuk? Ja, dan gaat er misschien één halve vinger gaat omhoog van: nou ja, ik vind het misschien een klein beetje leuk. Ja. Ja, het, het, Hoe komt dat? Het, denk nou, Hoe ik, komt ik, het dat leerlingen uh, Nederlands dat ze niet meteen zeggen: God, dat, het was, uh, voor mij was het altijd mijn lievelingsvak. Maar. Ja, ik vond er zelf ook niks aan, dus ik kan me nee? er ook al, Nee, ik vond er niks aan. Uh, maar ik kan me er ook wel iets bij voorstellen. Want als je bijvoorbeeld bij een vak als wiskunde of economie komt. En dan weet je van tevoren voordat je die les in gaat. Je weet niks over rente. Je krijgt een paar lessen. Je gaat weg en je weet iets over rente. Ja. En bij Nederlands kom je binnen. Ja, ik spreek toch al Nederlands. En ik kan toch al lezen. En ik kan heus wel een <lacht> toespraakje houden. Dus ja, wat kom ik hier nog doen? Ja, ja. En dan uh, doe je het door hun leven te, uh, op te pakken. En, en daar uh, je lessen rond uh, te maken. Kun je ja. een voorbeeld geven? Hoe doe je dat dan? Ja, ja. Um, Bijvoorbeeld in de klas van Puck heb ik een paar weken geleden, een, wat ze net ook zei, een gedicht besproken. Uh, dat ik zelf had geschreven toen ik een jaar of 19 was. Uh, ik zat toen met iets, iets uh, heftigs, in ieder geval in mijn hoofd toen heftig, wat ik aan mijn, aan mijn ouders wilde vertellen, maar ik kon het niet. En dat gedicht ging dan daarover over uh, ja, hoe moeilijk het is om jezelf te uiten, maar hoe fijn het is als je het eenmaal hebt gedaan. Um, en na die les. Uh, kwamen twee leerlingen onafhankelijk van elkaar naar me toe... met de vraag, ja meneer, ik zit ergens mee, kan ik even met u praten? Dus, um, dat is wel heel mooi. Ja, ja heel mooi. Ja. Ja, uh, je doet het op je eigen manier... en dit zegt een van je leerlingen over je... in een filmpje op onze site staat dat. Hij doet heel weinig uit het boek, zeg maar. Hij houdt het boek... Uh, met sommige onderwerpen, zoals Grammatica, let hij wat meer op het boek... omdat dat gewoon regeltjes zijn. Maar bijvoorbeeld poëzie vindt hij dat de manier waarop het boek het doet... Uh, niet voldoende is. En dat vind ik dan best wel... Ja, gaaf. Ik uh, creëer gewoon zijn een hele eigen manier, een hele eigen weg van lesgeven. Ja, maar ik hoor het geluid is niet helemaal goed met filmpjes. Hartstikke leuk, staat op NPO Radio 1/ de taalstaat. Um, um, maar daar staat heel weinig uit het boek. Uh, met andere woorden, je creëert je eigen materiaal. Ja. ja maar dat, dat hoe doe, doe je dat dan met grammatica bijvoorbeeld? Er moet wel geleerd worden. Ja, natuurlijk. Nee, ik, ik, ik laat mijn materiaal ook wel aansluiten op, op wat er uh, verwacht wordt van de leerlingen. Het is niet dat we gewoon maar een beetje gaan, uh, gaan aanklooien in de les. Omdat ik toevallig wil dat de leerlingen zichzelf ontwikkelen op een ander gebied. Maar hoe doe je uh, dat met grammatica? Wat nou, je, wat, ja. wat een simpel voorbeeld. In, in de eerste klas, als we gaan ontleden, dan kun je zinnetjes uit het boek pakken. Maar je kunt ook uh, even wat zinnetjes thuis maken waarin de leerlingen de, de hoofdrolspelers zijn. En dan maken ze dus zinnetjes over zichzelf. Ja, dan is het meteen leuker. Ja, ja, hoewel ja. het nog steeds niet leuk is natuurlijk. Maar je ziet je eigen naam staan, dus het is ineens leuk. Ja. <laughs> nog een leerling die aan het woord komt. En George, makkelijk om mee rond te gaan. Hij is een man van vele woorden en vele talen. En wanneer hij eigenlijk staat te praten in de les, dan zie je al meteen dat hij dat met enthousiasme doet. Ja, je bent enthousiast. Fantastische ja. leerling ja. trouwens ook, William. Ja. Ja. Wie is dit? <laughs> William. William. Ja. Maar je zegt, hij zegt je bent enthousiast. Je vindt het, je vindt het leuk. Dat, hè, de, dus, wat maakt jou zo enthousiast? Waarom vind je het zo leuk? Nou, het, het is echt dankbaar werk, vind ik. Naast dat ik het vak inmiddels echt mooi ben gaan vinden. Want dat had we even nodig voordat ik het vak Nederlands ook echt mooi ben gaan vinden. Uh, maar ik, ik, ik vind het zo dankbaar om, om een, een, ja, voor sommigen een kleine, voor sommigen een grote rol te kunnen spelen. Uh, in de ontwikkeling van, van, van de levens van 14 tot 18-jarigen. Er gebeurt zoveel in die tijd en ik mag daar meekijken... en af en toe mag ik een klein beetje meedoen. Um, dat, daar ben ik heel dankbaar voor. Ja. En dan een gedicht voorlezen dat je zelf hebt geschreven... toen je 19 was en daar in de klas over spreken. Trudy Koenen, zou jij dat doen? Dat zou ik niet zo snel doen. Maar materiaal maken waarin de leerlingen een hoofdrol spelen... dat zou ik zeker doen. Dat is een heel goed idee... En ja. ik denk dat dat zeker uh, de kinderen aanspreekt. Maar ik had één vraag. In de informatie lees ik. Ik wil niet boven een leerling staan... maar de ontwikkeling bij hem of haar neerleggen. En dat begreep ik niet zo goed. Ja, zeg maar Bert. Wat um, doe je daarmee? Ik, ik, ik stond het niet heel goed. Maar het ging over de ontwikkeling bij nou, mijn leerling. Nou dat je, je niet boven een leerling uh, wil staan... maar dat je de ontwikkeling bij hem of haar wil neerleggen. Ja. Ja, ik, ik krijg een beetje jeuk van, van als, een, als een relatie tussen uh, een, een docent en een leerling. Vooral mij als docent dan. Mm -hmm. uh, als, als ik daar uh, zou alleen maar zou vertellen wat, wat ik denk dat verstandig is. Dat ik de leerling adviezen zou geven. Uh, um, en ik vind het volgens mij veel waardevoller als ik uh, vragen stel en de leerling zelf tot bepaalde tot een bepaalde ontwikkeling laat komen. Aha, dus je, je, Trudy, als ik het goed begrijp... hij wil de leerling ja. stimuleren om zelf na te denken... en om zich op die manier zelf te ontwikkelen. En om een gesprek op gang ja. te brengen ja. en te leren nadenken... is dat zeker zinvol. Ja, ja. oké, okay, daarmee is je vraag beantwoord, denk ik. Hè? Ja. Um, um, tot slot, uh, het onderwijs, Bert Besterveld, is dan misschien niet je, je roeping, maar het is wel een passie geworden. Absoluut, ja. Ja, zeker. Ik, uh, uh, ik zou op dit moment ook niet zonder kunnen. Nee. Nee? Nee. Het is nee. wel echt een belangrijk onderdeel van mijn leven. Het heeft ook echt wel geholpen om te worden wie ik nu ben. Ik ben het onderwijs ook wel heel dankbaar. Ja. Ja. Uh, Puk, we hebben we een goed beeld van Bert Besterveld? Zijn we nog iets vergeten wat, waar de jury nog wat aan zou kunnen hebben... bij het nee. vormen van een oordeel? Iets over het belang dat hij hecht aan literatuur bijvoorbeeld... Ja, ik weet niet. Het is gewoon bij elke les met meneer Besterveld... kan er wel weer iets gebeuren wat je niet had verwacht. Bijvoorbeeld, we moeten een betoog schrijven. En toen begon die de les met jongens ik moet jullie even iets ergs vertellen wat er is gebeurd laatst. Ja, een leerling die heeft me uitgescholden en dit en dat. Dus wij zaten allemaal van, he, weet je wel, wat gebeurt er? En toen zei hij, oké, okay, jullie hebben 15 minuten om hier een betoog over te schrijven. Dus het was gewoon helemaal niet waar. Maar hij wou ons soort van echt meetrekken in het verhaal... en echt zorgen dat we erover wouden schrijven. Ja. En, ja, ik was weet het niet. een mooi verhaal? Nou, het was een beetje... Ja, het ging meer over... Uh, hoe die zogenaamd in elkaar was geslagen door leerlingen. En de vraag was dan, moet meneer Besterveld ontslagen worden... of de leerling geschorst? Schrijf daar een betoog over. Ja. En, ja. en wat was jouw conclusie? Meneer geschorst. Ja, ja, ja. dat is toch nou. <laughs> jammer. Nou, dat weten we dan. Uh, uh, hartelijk dank, uh, Bert Besterveld. Je bent een van de kandidaten die wellicht de beste leraar Nederlands... van Nederland en België wordt. Puk, zeer bedankt voor je komst hier naartoe. Uh, Trudy Koenen, ja. zeer bedankt uh, aan de lijn. Uh, Jureren wordt weer heel zwaar dit jaar. Uh, en heel erg leuk, het filmpje van de leerlingen van Bert Besterveld is terug te vinden op onze site nporadio1.nl de taalstaat. Volgende week stellen we kandidaat nummer 9 aan u voor. Voor te veel mensen in een lift of streekbus...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 Deeltjes, neutronen, elektronen. Alles groter dan het wijkend cel. Voor sferen en zuizingen en de zekerheid ook thuis... in één oogwenk alles kwijt te zijn. Voor gebouwen zonder ramen. Voor doodgaan, alle doden. Voor dood zijn misschien iets minder. Voor deze constatering. Voor constateren. Voor kinderen die vragen stellen. Maar meer nog voor die vragen. Voor alles bang geweest, voor alles altijd bang geweest. Voor alles bang geweest. Voor alles altijd bang geweest. wende afgelopen zondag de schmied Schmidprijs. Ongekend hoogtepunt in de Nederlandse liedkunst. Tekst Joost Zwagerman muziek wende zelf van het album Mens. Het was weer een roerig weekje op de sociale media. Hashtag ophef, oh, vooral voor volgers van de Amerikaanse politiek... was er genoeg te bespreken. Onze inwoner van de Digitaalstaat is zo iemand, journalist Tim de Gier. Hij woonde en werkte een tijd in de Verenigde Staten. Nu schrijft hij boeken en in het NRC... en is oprichter van het podcastplatform Dag en Nacht Media... dat deze maand een jaar bestaat. Goedemorgen, Tim. Goedemorgen, uh, uh, hoe lang ben je al bewoner van de Digitaalstaat? Hoe lang woon je er al? Nou, ik heb laatst eens dus nagezocht dat ik in 1999 voor het eerst online een stukje heb gepubliceerd. 1999? Ja. Vorige eeuw? Ja, ja, ja. bij de en... gerenommeerde website voxzijn.net. Ja, en waar ging het over? Weet je dat nog? Over voetbal. Ik vertelde een voetbalwedstrijd na. Ja, en welke voetbalwedstrijd was dat dan? Weet um, je dat dan? Het was volgens mij een... Een oefenwedstrijd. Het was echt een, uh, een vorm van journalistiek die nu eigenlijk helemaal niet meer bestaat. Waarin iemand gewoon precies vertelt wat er op het veld gebeurd is. Ja, zoals het vroeger ging in de sportkranten. Uh, waar gebruik jij Twitter vooral voor? Uh, nou, dat, ik heb uh, wel heel veel werk voor, uh, aan, mijn, aan mijn Twitter te danken. Ik probeer gewoon eigenlijk een paar, paar dossiers probeer je bij te houden. Uh, dus om leuke, leuke artikelen te delen met andere mensen en een ja. beetje te discussiëren. Ja, en welke dossiers zijn dat bijvoorbeeld? Nou, ik ben op het moment wel heel veel bezig met Amerikaanse verkiezingen. Met, uh, ik ben altijd veel bezig met, uh, met boeken en met wielrennen. En uh, op het moment ook veel met podcast. Uh, eier, eierschalen zolboegen stellen veroorzaken. Hashtag dag van de <laughs> Duitse taal. Ja. Dat is een tweet van woensdag met een filmpje van een designachtige eierprikker. Waar gaat het over? Ja, geweldig apparaat. Het was, de, ja, het was de dag van de Duitse taal. Ja. En uh, er is een, ik ga altijd op zaterdag of dat ga ik in een café een ontbijtje drinken en een beetje de krant lezen. En dan krijg je altijd een soort apparaatje, krijg je bij je eitje. Uh, dat is een soort omgedraaide eierkopje met ja. een gewichtje eraan. En dat ja. zet je op je ei en dan laat je dat gewichtje vallen. En dan ontstaat er precies een breekpunt in dat ei dat je op kan tillen... waardoor je perfect je eitje uit kan lepelen. Fantastisch. En dat is een eierschale solbruchstelle veroorzaker. Ja, hoe zou je het vertalen in het Nederlands? Ja, ik, ik, wist dat ook. ik kende het woord zoolbroegstellen uh, niet en dat kon ik ook niet echt vinden. Maar dat blijkt, de beste Nederlandse vertaling is volgens mij gedetermineerd breekpunt. De <laughs> uh, papers hate Trump disgracing the White House. The papers love bombs on Syria. Uh, je twittert relatief veel, uh, je gaf het even aan, uh, over de Amerikaanse politiek en Donald Trump. Wat wil je met deze tweet zeggen? Nou, het was wel opvallend dat uh, Amerika is natuurlijk ontzettend verdeeld. Maar er ontstaat ontzettende eensgezindheid als er ergens bommen op worden gegooid. En nu had iemand gewoon een onderzoekje gedaan door alle uh, editorial commentaren te lezen. Alle redactiecommentaren. Ja. En hem viel het op dat alle, alle kranten, alle grote kranten, waren gewoon voor de bombardementen op Syrië vorige week. En dus voor Trump? Ja, ineens. Ze vinden hem een totale idioot in alle opzichten. Maar als je ergens bom op gaat gooien, dan kunnen ze, op <laughs> zijn, kunnen ze op hun steun rekenen. ja Je hebt een tijd in Amerika gewerkt, hè? Ja. Heb je daar veel van geleerd? Nou, dat was, uh, toen, uh, dat was toen de verkiezingen net begonnen en uh, je zag langzaam geen zag soort, uh, soort wanhoop over naderend Trump ont, uh, ontstaan. Je hebt in die tijd dus vorig, wanneer was het? Uh, 2000... 2015, 2016. Hey, toen, uh. toen was je in Amerika, dus je hebt die hele opkomst van Trump heb je meegemaakt? Ja, het was uh, aan het begin van het jaar gezellig grapjes maken over Trump en dan aan het eind van het jaar was iedereen toch echt een beetje zenuwachtig en uh, bezorgd. Met de verslagenheid deelgenomen van de dubbele spatie... die Comey in zijn memo gebruikt naar elk punt. Deelgenomen. Het ja. ja. gaat over de voormalige FBI-baas die zijn memo's openbaar maakt. Uh, Paulien Cornelis heeft het ook over spaties. Bij Dothan uh, heb ik net begrepen in, uh, in NRC. Maar wat zijn de spaties van Comey? Dothan en Comey schijnen dat allebei te doen. Het viel op in die memo's dat na de punt altijd een dubbele spatie... Uh, staat. En ik vroeg op Twitter vroeg ik waarom dat zo was. Of tenminste ik zei alleen maar dat is zo. Ja. Dan krijg je mensen die het aan je gaan uitleggen. En één uh, iemand vertelde dat het uh, komt door uh, uit het tijdperk van de typemachines waarin letters altijd dezelfde uh, horizontale afstand in beslag namen. Ja. Waardoor uh, als je twee i's na elkaar typt, zit er heel veel witruimte tussen. Maar dan moet je wel kunnen aantonen dat er een nieuwe zin begint. Dus dat je een dubbele spatie in plaats van een enkele spatie. En daar komt het vandaan? Nou, waarschijnlijk. Waarsch waarschijnlijk is dat het. Maar er was ook een typograaf die direct zei ja, maar je moet ook kunnen aangeven dat een zin niet eindigt na een afkorting... waar een punt achter staat, maar dat de zin doorgaat. Mm -hmm. En dan moet je ook een onderscheid kunnen maken. Dus doe je ook een dubbele spatie achter een punt. Dag en Nacht bestaat deze maand een jaar. Een tweet met een mutje en een verwijzing naar een artikel... op de site van de Stichting voor de Journalistiek. Wat is Dag en Nacht? Het was een podcastnetwerk. Uh, dat, uh, dat sinds een jaar bestaat... een aantal podcasts die met elkaar samenwerken... om, uh, om meer en betere podcasts te maken. Het mooie van podcasts... Uh, is dat, dat het op sterven naar dood was. En het is een soort host. Er is zelfs een... podcast op uh, ja. honderd. Heb je een verklaring daarvoor? Nou, ik denk er zijn denk twee heel belangrijke dingen gebeurd de laatste jaren. Eentje is dat uh, streaming is uh, veel sneller geworden. Je kan dus veel sneller data op je telefoon binnenhalen door 4G. Dus je kan nu heel makkelijk overal podcast luisteren. Vroeger moest je ze eerst downloaden ja. en dan op je telefoon zetten. Uh, uh, dat is heel belangrijk. Dus, dus de technologie is veel belangrijker, uh, veel makkelijker geworden. En er was een podcast in 2014 die zo goed was en zo spannend was, Serial heette die... dat iedereen op dat moment bij het medium is ingehaakt. Want dat was gewoon echt uh, heel meer dan een miljoen mensen heel ter Heel inspirerend. Ik, ja. ik, ik kan een stukje... Je hebt uh, De Rode Lantaar en is een wielren podcast die ja. hij maakt. Ja. En, en die begint zo. Het is zondag 15 april 2018... Het derde weekend achtereen dat we achter onze televisies kropen om een klassieker te zien. Vandaag op het menu die van onze eigen: de koers van de natjes, de Amsterdam Gold Race live vanuit amsterdam Nieuw-West is dit de rode Lantaar. Ik heb nou wel zin om door te luisteren. <laughs> het is heel informeel hè, de podcast. Het is heel, ja. heel anders dan radio. Ja, het zijn uh, wielerliefhebbers, uh, uh, wielerliefhebbers die een podcast maken voor wielerliefhebbers. Ja. Dus blijft echt binnen de, de, binnen de subcultuur van Nederlanders... die op de bank zitten met mooi ja. weer en de gordijnen dicht doen om wielrennen te kijken. Morgen Luik, Bastenaken Luik. Ja. En gaan jullie daar weer een podcast over maken? Ja, zeker. Ja? Laatste klassieker van het seizoen. Dus, dan uh, ga je op de bank prachtig. zitten en dan ga je een verhaal vertellen. Ja, eerst de hele dag op de bank zitten en dan s'avonds <laughs> een podcast opnemen. Zeker. Ja, heel goed, Tim. Uh, wie moeten wij volgen op Twitter? Uh, ik wilde graag een land spreken voor Simon Hendriksen. Ja. Dat is een uh, columnist van, uh, van de Volkskrant. En uh, die is uh, ontzettend grappig op Twitter. En ik vind eigenlijk best wel. Er zijn niet zoveel mensen grappig op Twitter. Dus nee. uh, ik Simon kan je uh, aanraden. Dank Zeker. voor je komst. Tot zover het eerst uur. We zijn zo meteen bij u terug. NTO Radio 1. Dr. Kelder uw radiotherapeut tegen hypes en hysterie, praat op deze wonderschone dagen tussen Paas en Pinksteren over. jawel, religie. Gelooft u in sprookjes? Prima, maar. Waarom zou ik daar respect voor moeten hebben? En kan het SVP eens uit zijn met al dat religieuze wapengekletter? De gast in mijn radiokerk aan het Vondelpark is niet meneer Pastoor... de dominee, een voorzanger van Allah of een rabbijn... maar een zeer geleerde heer die naast wetenschapper ook priester is... van de kerk van het vliegende spaghetti-monster. Komt dat heuren. Dr. Kelderenkom, zo meteen, van 1 tot 2. Op NPO Radio 1. Het nieuws van alle kanten.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 De beste prijs voor nieuwe kozijnen bereken je nu zelf bij Krayon met een C. Opmeten, online invullen, prijs! Krayon kozijnen. Deze zomer in Koninklijk Theater Carré. Het pauperparadijs. Een theaterspektakel over arm en rijk. Een waar gebeurde geschiedenis waar nog steeds niemand van wil leren. Van 4 tot en met 29 juli. Boek nu. Carré.nl